De raad stuurt een rapport over de mensenrechten schendingen... naar secretaris-generaal Ban van de VN. Volgens de VN zijn bij de opstand tegen president Assad... al meer dan 4000 doden gevallen, waaronder zo'n 300 kinderen. De Mensenrechtenraad in Genève roept de Veiligheidsraad op... snel maatregelen te nemen om de burgers in Syrië te beschermen. De Syrische ambassadeur in Genève zei dat de internationale gemeenschap... niets kan doen om de problemen in zijn land op te lossen.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 Nederland speelt een dag later zijn openingswedstrijd tegen Denemarken. De slotwedstrijd in de pool is tegen Duitsland. Het weer wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen. Ook morgenochtend nog regen. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Vraag het prospectus nu aan op jajipinvestments.nl. Yeah de Peugeot 107 met airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 60 euro. Hey? 6000 euro. Wat krijgen we nu? 6400 euro. Jongens, het is dus voor piepje. 6495 euro. Ha! Inclusief airco en drie jaar financiering tegen 0% rente.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 Alice de Bruin. Hele goedenavond, vijf minuten over acht. Mijn gast vanavond in twee dingen is Wijnand Duivendak. Oud GroenLinks Tweede Kamerlid en ook klimaatactivist. En is ook schrijver, want er is net een boek van hem uit. Ik ga zo meteen uitgebreid met hem praten. Maar er is ook voetbal. Ja, geen Nederlands elftal. Nee, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar Andy Houtkamp, Herakles Almelo tegen VVV Venlo. En Zelf, ja, zelfs geen internationals hier in Almelo. Heracles tegen VVV inderdaad. Nummer 11 tegen nummer 18. VVV Venlo voor het eerst sinds afgelopen weekend op de onderste plaats. Ze willen graag punten halen. Het is 4,5 minuut bezig. Nog niet heel erg veel gebeurd. Heracles ietsje beter. Maar het staat nog altijd 0-0. Twee dingen. Ja, Wijnand Duivendak zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Ik zei het al, u bent oud GroenLinks, Tweede Kamerlid, klimaatactivist. Heeft een boek geschreven, uh, het groene optimisme is onlangs uh, verschenen. En ik ga het vanavond in ieder geval met twee dingen over u hebben. Het drama van 25 jaar klimaatbeleid, want daar gaat dat boek over. Mm -hmm. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Uh, en uh, we gaan het ook hebben over Durban uh, in Zuid-Afrika. Daar is sinds maandag een grote internationale klimaatconferentie aan de gang... U volgt dat allemaal en daar gaan we het natuurlijk ook uh, over hebben. Maar eerst toch maar heel even dat voetbal. Want het, uh, ja, we hebben het nou over Heracles, uh, VVV... maar iedereen heeft het over die pool. Wat is ja. het? Pool B? Noem het nog maar even Nederland, Denemarken, Duitsland, Portugal. Ik bedoel, houdt een klimaatactivist ook een beetje van voetbal? Of is het niet een ja, besteed. Nee, nee, nee, zeker. Nee. Ik, uh, voor ik thuis wegging keek ik al eventjes... maar toen was hij een enorm lange aanloop, had hij lotingen. Ja. Ja. <laughs> en toen ik net zag ik op mijn telefoon even, dat het in Duitsland was... En er is dus ook nog Denemarken en Portugal. Nou ja, vier jaar geleden heette het ik ook de Pool des doods. En toen was het met Frankrijk en Italië. Toen kwamen we daar wonderwel goed uit. En liep het vervolgens nog een keer spaak. Ja, het moet maar hè? Het moet maar. Maar, maar, maar goed, hoe, hoe, hoe, bedoel, is dat iets waar u echt naartoe leeft? Is dat iets wat nou, u wat, dat voetbal? Ik, ik, ik denk wel van leuk in juni is dat voetbal. Ja, ja? ja ik vind het, dat, lijkt mij een dat is, ik vind altijd wel een leuke maand met dat voetbal. Ja, ja. Ja. En hoe Zol kijkt u dan? Ik, ik, uh, ik kijk eigenlijk gewoon thuis met, uh, met de kinderen... en wie er toevallig nog langs komt lopen. We zijn bij ons in de buurt en we wonen aan een plein. Soms ook op het plein gaan wel heel veel mensen samen kijken. Maar ik, ik, ik ben volgens mij iets te een precieze voetbalkijker. Ik wil altijd wel echt goed kijken. En als je zo'n hele grote groep in zo'n café of weet ik wat... Ja, dan wordt het toch meer samen juichen. Dat, dat, is, dat is mij te groot. Net als verkiezingsuitslagen, die wil ik ook altijd thuis zien. Ja. Kan ik het goed volgen? Ja, want, want als je inderdaad in zo'n café uh, je onderdompelt... dan zie je natuurlijk vaak helemaal niks meer. Nee. Hè? nee. nee. Maar goed, we zijn het er allemaal over eens... Het wordt een harder dom. Ja, en het is, het is ook ver weg in de Oekraïne, ja, hè, voor mensen... Ik hoorde net op de radio: 2400 kilometer vanuit Nederland. Ja. En, en uh, Radio 1 was bij uh, uh, een paar van die Nederlandse supporters. En die man die zei heel optimistisch: Oh, dat vind ik helemaal niet erg, want ik hou van reizen. <laughs> maar ik dacht, nou ja, dat is wel heel erg positief uitgelegd, of niet? Ja, nou ja, het is echt uh, het is een pokken-end weg. Maar ik ben van de zomer met de trein naar. China gegaan, dus dat kan nog verder. Ja. Dus je kan er ook met de trein even, volgens mij, want het ligt op weg naar Moskou. Ja, dat zegt dan meer een milieuactivist ja. natuurlijk, dat je met de trein moet. Goed, nou, uh, moet, kan. Kan, ja. Nou ja, sommige mensen die vergeten ja. dat wel eens. Uh, laten we heel even, voordat we verder praten, uh, even uw geschiedenis uh, doornemen. Uh -huh. Amsterdam 1980, toen was Kraken nog oorlog. Ik deed uh, wel met verven mee, hoor, maar ik was ook doods en doodsbang. Ik kon daar naar buiten op het Singel. Daar stonden ook Eerst uh, ook Die heeft mij toen de gracht ingeknuppeld. Wijnand Duivendak van Milieudefensie. Je kan niet één Schiphol twee keer zo groot maken en het milieu verbeteren. Ja, Duivendak. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, er is al jarenlang zijn er grote problemen. Wijnand Duivendak kwam vorige week in de problemen... toen hij bekendmaakte dat hij in de jaren tachtig betrokken was... bij een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat gevecht eh, om dat beeld... Uh, beter kan voeren als ik het uh, Kamerlidmaatschap neerleg. Ja, dat was eigenlijk in, u, in de notendop uh, ja. uw carrière... Hè, van uh, de kraakbeweging, milieudefensie... en dan uh, uh, ook nog Kamerlid voor GroenLinks. En dat eindigde natuurlijk niet zoals u het graag gezien nee. had. Nee. nee, met mijn vorige boek, zeg maar, wat ik drieënhalf uh, jaar geleden is het nu is geschreven had... En daarin had ik uh, ook ja, bekend, hoewel het niet een enorm geheim was... maar ik had in ieder geval opgeschreven dat ik had meegedaan... aan een inbraak bij Economische Zaken. Het ministerie waren op zoek naar geheime plannen... voor de bouw van kerncentrales. En dat gaf toen zo'n enorme tumult. En ik werd... Uh, en op zich daar kon ik me nog de discussie over voorstellen. Maar ik werd ook van allerlei andere dingen beschuldigd die ik helemaal niet gedaan had. Zoals bij de RARA-aanslagen, dat ik betrokken zijn. Allemaal flauwekul. Maar goed, in die, ja, in, die omge in die context, ik hoorde mezelf nu weer zeggen... Ja, daar kan je dan, had ik het gevoel, ik kan hier als Kamerlid niet meer goed functioneren. Ik wil, hier, ik wil gewoon met mijn voet op de grond staan. Ik wil mijn vrijheid hebben. En toen heb ik mijn zetel opgegeven. Was het uw eigen keuze of bent u ook een beetje gedwongen door de leiding van de partij? Nee, nee, het was echt. Uh, bedoel, ik zie me nog wel zitten, ook, ook die donderdagmiddag met, uh, met Femke Halsema, de partijvoorzitter en nog een paar mensen. Maar zij zeiden echt: uh, wijland, het is aan jou. En wat jij besluit, dat verdedigen wij. En nee, ik heb het echt zelf. Ik, wil, ik wilde in die omstandigheden geen Kamerlid zijn. Nee, en, en ik wilde en... ook iets van de verantwoordelijkheid nemen hoor. Van, ik, ik had gewoon een paar dingen niet goed gedaan met het naar buiten brengen daarvan. Ik dacht: nee, ik, mo ik, ik moet nu op. Ik moet nu, en, ja, en uiteindelijk, ik zei ja, wat ik ook zei. Ik, toen die dagen, ik geef mijn zetel op, maar verder niks. Ik bedoel, het was mooi Kamerlidmaatschap te zijn... maar het is natuurlijk niet het enige wat er in het leven is. Nee, nee maar goed, u had ook wel vaker al gezegd... van ja, ik wilde toch ook wel graag de politiek in. Omdat je, dan zit je misschien net nog wat meer eh, aan het roer. En, en u was daarvoor dus heel activistisch bezig, zou ja. je kunnen zeggen. Is het dan ook niet heel zuur dat op het moment dat je dan aan het roer zit... in de politiek, dat het dan zo moet eindigen... en dat dat verleden van dat van activisme u dan eigenlijk gewoon ja, er weer vanaf haalt? Ja, zuur was het natuurlijk gewoon. Want ik wilde zelf niet weg en ik, ik voelde me toch gedwongen om weg te gaan. Dus het was gewoon echt wel zuur. Um, maar ik ben altijd zelf heel ambivalent geweest. En dat we, was ik ook in die Kamerperiode. Van wat is nou de beste plek om te werken... als je uh, dat klimaat of dat milieu beter wil maken. En toen ik bij Milieudefensie zat, had ik heel erg het gevoel van... ja, je moet er ook in de politiek zitten. Want de politiek moet de wetten maken of de belastingen moeten veranderen... of al die dingen meer... Ja, toen ik in die politiek zat, die 6,5 zes jaar, zes jaar dat ik in de Kamer zat... had ik wel weer heel erg het gevoel van... ja, het is ook wel heel belangrijk dat er maatschappelijk meer gebeurt. En dat er meer acties zijn en meer campagnes en meer discussie is. Want de politiek zelf is natuurlijk uiteindelijk heel volgend. Hè? Ja. Er wordt heel weinig ja, zelf... Ja, ik, ik zei, vanuit de maatschappij moet de bal op de stip gelegd worden. en Dan kan die door de politiek ingeschoten worden. Maar de politiek zal niet snel op de stip leggen. Nee, maar goed, dat is een goede uitleg van wat er wat toch zuur was. Wat dat mm -hmm. was hoe gaat het nou eigenlijk met u? Want sindsdien uh, heeft u zich een beetje ondergedompeld en een, een boek geschreven. Mm -hmm. Wat ik net al zei. Ik bedoel, hoe, hoe gaat het nu? Zeg maar het leven na die politiek. Uh, nou, uitstekend. Uh, het is ook, uh, ook gewoon heerlijk. om. Uh, ik ben zzp'er, dus kleine zelfstandige. Ik, ik leef van allemaal projecten en klussen die ik doe. En ook het nou, schrijven van een boek en andere dingen schrijven, lesgeven. En ik heb uh, me wel daarna meteen eigenlijk bekommerd om een hele grote campagne rondom de klimaattop in Kopenhagen. Die toen uh, ruim een jaar later was met alle natuur- en ontwikkelingsorganisaties die trein naar Kopenhagen. Daar ben ik heel hard aan gaan werken. Ik ben daarna doorgegaan met... Teen Teen the Energy Challenge, een energiebesparingscampagne... die we vooral samen met de VARA doen. Dus ik ben eigenlijk ja weer doorgerold en weer maatschappelijk actief geworden. Maar achtervolgt dit u nog? Want ik heb altijd wel een beetje als ik u zie dat ik denk... oh ja, hij moest weg. Ja, nou, het, je merkt aan mensen die ik dan een tijd niet gezien heb... Die, daar moet je altijd er even mee over praten. Maar ik, ik heb niet het gevoel dat het, dat het om een of andere tot een last is of zo. Nee, je kan zelfs het omgekeerde zeggen. Ik, um, ik, merk ook, ik ben natuurlijk ook veel bekender door geworden... <laughs> en er gaan ook allerlei deuren nu makkelijker misschien voor me open... dan ze anders waren gegaan. Ja, maar wat willen mensen van u weten dan? Als u zegt, ik wil altijd, moet altijd met die mensen praten. Is het niet meer... Hoe is het met je? Ja. <laughs> mensen hebben toch, een, hebben toch het gevoel van... goh, zou het wel goed met hem gaan. Hè? Hoe is ja, maar... ja, hij er doorheen gekomen? Maakt die zin eens af? Want hoe bent u er doorheen gekomen? Ik bedoel, wie heeft u daarbij geholpen? Want het is niet niks. Als je zo uh, voor uh, uh, de ogen van de camera en, en alle media... op die manier even wordt weggezet... en dan toch het veld moet ruimen. Ik bedoel, hoe kom je daaruit? Nou, daar heb ik. Nou ja, behalve misschien van de mensen. Gewoon van mijn vrienden. En, en mijn geliefden en zo. Dat je er natuurlijk wel over praat. Maar ik. ik ja, vraag het maar aan hun. Ik heb me geen moment geknak gevoeld of rot gevoeld. Of, uh... nee, ik, nee, ik heb wel echt gedacht, het is zuur. Maar uh, mijn leven is tot nu toe zo geweldig geweest. Ik heb zo weinig tegenslagen gehad. Nu heb ik een keer een tegenslag. En laat dan maar zien dat je er gewoon weer door kan gaan. Ja. En zo heb ik het ook eigenlijk gewoon gevoeld. En... Het is ook wel eens goed voor Wijnand Duivendak als die een tegenslag heeft. Absoluut. Ik denk ja. voor iedereen. En dat ja. je gewoon even weer gewoon ja, letterlijk en figuurlijk op straat staat. Maar ja, het was weer ontzettend leuk. Om bijvoorbeeld met Varas Vroege Vogels daar in dat najaar toen meteen dingen... En dan liep ik daar op vrijdag ochtend naar de redactie ik dacht je is anders had ik maar in die saaie kamer zeggen: Nu loop ik hier. He, je, ja, je kan ook gewoon weer andere dingen gaan doen. Ja, je kunt ook het gewoon weer kantelen hoe je ernaar kijkt. Ja. ook hè? Want ja. zo werkt het dan ook. Ja. Dat is ja. ook een soort overlevingsdrang waarschijnlijk, of niet? U bent tenslotte een vechter. Ja, maar dat klinkt allemaal alsof het zo enorm bedacht is. Hè? Nee, het, terwijl het, het gebeurde gewoon. Weet ja. je, het, ik, ik, ik, ik, ik, ik ging door, ik kon door, ik vond mijn weg. Het is een wond. Maar achteraf denk ik, nou, het is ook gewoon als ik een keer goed om op je bek te gaan. Geeft niks. Nee, daar leer je van. Ja. ja. Uh, en dan was het tijd voor dat boek. Ja. Hè? Dat boek uh, wat u heeft geschreven, wat vorige week, meen ik, uh, op, uh, op gepubliceerd is. Ja. Uh, uh, het groene optimisme. Want dat bent u wel een optimist? Als ik even naar die titel kijk. Ik bedoel, u, u gelooft ja, de, nog steeds de boek in... is, Het boek is wat dat betreft helemaal niet persoonlijk. Hè? Het, het, het heet Het groene optimisme. Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek. En wat ik daarmee bedoel, ik, ik reconstrueer, ik vertel het verhaal. Wat is de oorsprong eigenlijk van de aandacht voor het klimaat in Nederland geweest 25 jaar geleden? En wat is er daarna eigenlijk allemaal gebeurd? He, wat heeft de politiek gedaan? Wat heeft bedrijven gedaan? Wat heeft het milieu? Wat zijn we ook opgeschoten in die 25 jaar? En dan heb je steeds eigenlijk opnieuw groene optimisten. Die hard aan het onderwerp trekken. Dat begon trouwens met VVD'ers en CDA's. Minister Nijpels, uh, Lubbers, die, die hebben het in Nederland op de agenda gezet. De milieubeweging hebben natuurlijk heel lang zijn optimistisch geweest over de oplossingen. Deze tijd zijn het eigenlijk nu veel meer ja, ook het groene bedrijfsleven, zeg maar. Hè? Er zijn allerlei initiatieven, mensen die zonnepanelen op hun huis zetten, maar ook Unilever, die van alles. Dat zijn nu eigenlijk weer de. Er zijn al door grote groene optimisten geweest. Die werkten aan de oplossing. Maar ja, tegelijkertijd het drama van. Ja, want waarom is het een drama? Ja, eigenlijk gewoon als je naar de kille cijfers kijkt... Hè, dan werd 25 jaar geleden gezegd... we willen die uitstoot van die broeikasgassen... Uh, willen we 25 jaar later, dus nu, 20, 25 procent lager hebben. Een kwart lager. En het is 15 procent hoger. Dus ja. het is gewoon mislukt om die uitstoot te beperken. En in dat opzicht is het een drama. En ja, de tijd zit ons op de hielen. Ik bedoel, het klimaat warmt op... We moeten binnen een bepaalde grens blijven. We willen het niet heel gevaarlijk worden. Ja, en we komen sticht, steeds dichter bij die grens. En we hebben dus eigenlijk wel ja, dure tijd verspild, vermorst... Ja, want inderdaad, als je kijkt naar de dag van vandaag... ik bedoel, ik kan me dat ook nog wel herinneren... de tijd van Lubbers en uh, van de eerste ministers van Milieu... Ja. en dat je allemaal zoiets kreeg van... ja, moet, dat, dat is inderdaad wel een probleem, daar moeten we wat mee. Maar vandaag de dag uh, gaat het eigenlijk de hele dag over de euro... en, en de, de eurocrisis. En uh, zelfs die, die grote top die nu aan de gang is in Durban... ik bedoel, het krijgt ook niet zo heel veel aandacht. Ja, ja nou, ik, ik denk wel dat in die 25 jaar in de maatschappij het onderwerp veel meer steun en bekendheid en betrokkenheid heeft gekregen dan 25 jaar geleden. Dus de, dat is wel echt enorm gegroeid. Maar altijd is het, uh, dat zag je ook naar die golven die we in 89, zeg maar gehad hebben. Toen kwam het daarna ging het economisch ook slechter. We hebben ook weer een golf gehad rond 2006 toen El Gore in Nederland was. Daarna kregen we de economische crisis. En eigenlijk zie je steeds als het economisch slechter gaat... dat het onderwerp voor het klimaat en het milieu enorm afneemt. Ja, en nu letterlijk, ik bedoel, in Durban moet de Europese Unie onderhandelen... Maar waar praten al die Europese leiders met elkaar over? Over de, over de drama rond de euro. Ja. En die hebben niet eens tijd... En, en, ja, en aandacht überhaupt voor dat klimaatprobleem. En dat is natuurlijk tragisch. Ja, want ook het huidige kabinet, kabinet Rutte 1, uh, is ook niet uh, heel erg milieuvriendelijk bezig. Als ik even denk aan deze week bijvoorbeeld die 130 kilometer, ja. die nu, nu echt door is. Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk. En als je dat boek schrijft, en ik heb dus voor dat boek met, met ministers gesproken, met ambtenaren gesproken. Met welke ministers bijvoorbeeld? Alle ministers van milieu eigenlijk ach, achtereenvolgend uh, die, die we hebben gehad. Uh, en dan is. Ja, dan zie je wel dat in die 25 jaar, 25 jaar geleden liep, liep Nederland echt voorop. We waren echt een van de eerste landen die doelen formuleerden. Die, die plannen zat te maken. Ook internationaal liepen liep we voorop. Er was ook een VVD-minister toen in de tijd. Ja, he? VVD, ja. Dat was, ja, het was wat dat ook helemaal niet zo politiek, partijpolitiek links-rechts gepolariseerd als het nu is. Dat zie je in de jaren negentig langzaam weglopen. En inmiddels is Nederland een hekkensluiter geworden. Zowel in, als je kijkt hoeveel ja, windmolens er in Nederland staan. Maar ook internationaal zegt nu. We hebben nu ook dus geen minister meer van milieu, maar een staatssecretaris. He, en die zegt, ja, ik sluit me wel aan wat bij alle andere landen doen. Dus helemaal achteraan de rij komt hij nog een keer. In plaats van dat je wat Nijpels toch had, he, als VVD'er. Die zei, nee, we moeten het goede voorbeeld nemen en anderen meetrekken. Hm. Volstrekt andere houding. We gaan heel even onderbreken voor voetbal. Want we gaan even naar die wedstrijd Heracles-Almelo tegen VVV Venlo. En die houdt kan. Ja, weinig hier te merken van opwarming van de aarde. Het is uh, best koud hier. Uh, het is 0-0. Na bijna 18 minuten spelen in Almelo. Uh, Herakles is veel veel beter. Is constant in de aanval, maar kan nog geen echte grote kansen creëren. En VVW Venlo uh, gokt op de counter. Op de tegenaanval. Op de uh, uitbraken. Maar die zijn er ook niet echt veel geweest. Het staat na 18 minuten spelen precies bij Heracles Almelo. Tegen VVV nog altijd 0-0. Twee dingen. Vandaag de gast Wijnand Duivendak, Oud GroenLinks, Tweede Kamerlid en klimaatactivist. En vorige week publiceerde hij een boek. Eigenlijk dat het een drama is hoe het allemaal gaat met uh, ja, uh, de klimaatpolitiek. Klim Ik, oh. Ik weet niet wat ik allemaal hoor op mijn koptelefoon. Er zit iemand over voetbal te praten. Maar dat... ik geloof niet dat dat voor mij bedoeld was. Maakt niet uit. Wij gaan gewoon door, Weinand Want uh, uh, de ministers met wie u heeft gesproken... Ik bedoel, stonden ze ook echt open voor uh, de gesprekken met u? Om, om dat eens in kaart te brengen. Hoe het nou eigenlijk is gegaan in die 25 jaar? Ja, dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. want ik bedoel, Het was één uh, mailtje sturen. en uh, naar nou, al die verschillende natuurlijk. Maar allemaal één mailtje. En meteen zeiden ze allemaal ja. En ik heb heel uitgebreid met ze kunnen praten maakte dan de afspraak van nou alles wat ze vertellen... ik kom wel terug met uh, wat ik dan ook echt in het boek gebruik. Maar uiteindelijk mocht ik ook bijna alles wat ze gezegd hebben... letterlijk weer in het broek, uh, boek opnemen. En ik vond ze heel openhartig. Maar het is wel een tragisch verhaal van die milieuministers. Want eigenlijk vertellen ze allemaal... ja, we wilden zo graag, maar uh, uiteindelijk uh, kregen we enorme ruzie... met de minister van Economische Zaken, met de minister van Verkeer... met de minister van Landbouw, die wilden allemaal niet... Uiteindelijk kregen we ook niet de steun die we wilden hebben van Lubbers en van de premier Kok. Of van Balkenende of van Bosnet. De partijleiders lieten het. En ja, eigenlijk beschrijven ze allemaal toch hun ministerschap als een, ja, een dappere poging. Maar toch mislukt. Ja, Ik nog een beetje het nakijken. Alleen Jacqueline Kramer die is nog redelijk opgewekt over haar eigen periode, maar. Ja, eigenlijk zeggen ze allemaal van. Ja, we waren, de, de positie van de minister van Milieu is niet sterk genoeg. En uiteindelijk won de lobby van VNO, NCW, van het bedrijfsleven. Uh, de economie toch, of niet? De economie. Ja, of wat dan. Ja, in ieder geval de, de vervuilende economie. Want die zou ook nog een groene economie kunnen voorstellen. Maar die won het dan toch van wat wij nastreefden. En uh, ja, ze zijn allemaal wat dat betreft. Ja, Kijken ze vrij open, eerlijk en openhartig terug, vind ik. Ja. En ja. Dat, dat vind ik ook dapper. Dat vind ik goed dat ze dat doen. Ja, dat is en en les. Wat, wat is u nou het meest opgevallen uit dat boek? Ik bedoel, Wat, wat zijn de, de lessen als u het allemaal zo eens in kaart brengt? Want inderdaad, u hebt met al die mensen gesproken. Niet alleen politici, mm -hmm. ook milieuorganisaties... ook bedrijfsleven, wetenschappers. Ik bedoel, kunt u, is, is het makkelijk om daar een soort... gemeenschappelijke deler uit te halen? Ja, het boek is wat dat betreft wel een heel, een heel precies boek. Dus ik, er zitten eigenlijk heel veel elementen... en heel veel conclusies in... Um, Eén iets wat eruit komt is wel dat het uiteindelijk een enorme herhaling van zetten is geweest 25 jaar lang. Pogingen om iets te doen, die dan steeds stranden. Pogingen ook om echt in te grijpen, dus om uh, een strenge norm te stellen, iets te verbieden de prijs van, van vervuiling te verhogen, dat mislukt eigenlijk steeds. En wat er dan uitrolt is een subsidie, een convenant, dus een slappe afspraak... en uiteindelijk worden de doelen weer niet gehaald. Ja. Dat is toch het patroon wat je steeds dat ziet. Je elke keer ziet. En, en nu is er dan weer zo'n bijeenkomst in, in Durban, uh, in Zuid-Afrika. Uh, u schrijft ook in dat boek, ja, het, het, het moet toch ook uit de mensen komen... maar ook zeker uit de politiek. Nou, De politiek zit daar hm. weer. U, u volgt dat een beetje. Ik bedoel, ja, wat, ge ja, ja. wat gebeurt ja. daar nu? Want waarom bent u er eigenlijk niet? Had u daarin moeten zijn? Of nou, ik, ben, ik ben inderdaad zes of zeven keer bij zo'n top geweest. Maar ja, wel steeds als ik daar een rol te spelen heb, zal ik maar zeggen. Ik moet, toen het begon, kriebelde het wel weer even. Ik dacht van ja. Ik... Ja, moet ik, wil ik daar niet gewoon om daar mensen te ontmoeten rond te kijken. En Want ik hoe heb... gaat het eigenlijk op zo'n top? Ik bedoel, hoe gaat dat uh, te Ja, nah, Je moet je voorstellen, het is, het is immens. Er zijn, zijn 10.000, 20 20.000 mensen, uh, onderhandelaars van landen. Dus ambtenaren, ministers, uh, heel veel journalisten. En heel veel mensen van, van maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties en het bedrijfsleven. En iedereen cirkelt om elkaar heen. Uh, is alle, de plekken zijn ook allemaal voor iedereen toegankelijk. Dat is anders dan bij een EU-top of zo, waar, waar de regeringsleiders helemaal afgesloten zitten. Dus je kan allemaal vrij makkelijk met elkaar praten. Ja, en iedereen probeert dat proces naar vermogen te beïnvloeden. Ja, dan wel uh, is er natuurlijk een grote markt. Ook nog een keer over zonne-energie en weet ik wat. En probeer ze ook nog van elkaar technieken over te pakken. Maar goed, dan kom je daar zeg maar als een Wijnand Duivendak van toen nog GroenLinks. En met al die mensen om je heen, hoe kan je dan een beetje invloed uitoefenen? Dat gaat toch eigenlijk bijna niet? Nee, nou, als Kamerlid. Als Kamerlid wat je toen kon doen was, dan, toen was je deel van de Nederlandse delegatie. Dus je zat bij het overleg van de ministers met de ambtenaren. En dan kon je daar wel weer wat van doorvertellen. Tegen alle mensen van milieuorganisaties en, en natuurorganisaties die er waren. Van nou zo is de sfeer, dat is er gebeurd, dat is de volgende. Dan is dat weer aan de hand. Dus je kon een beetje een soort intermediair zijn. Milieuorganisaties die proberen natuurlijk weer heel erg de pers te beïnvloeden hè? en het verhaal te beïnvloeden wat er is. zeggen het gaat niet goed, het gaat wel goed, dat dreigt mis te gaan. Daar moeten we opletten. En wat er heel erg gebeurt is van ja, als er dan uh, in de EU iets misgaat en dan, dan gezegd wordt ja, we, we kennen nog iemand in Zuid-Afrika, die moet dat ook weten, want die kan dat misschien tegen zijn minister zeggen. En dan kan die weer, nou ja, zo, zo, zo loopt iedereen eigenlijk om elkaar heen. Te, en of het echt allemaal heel veel zin heeft, maar. Het is echt een, het is een bijenkorf. Ja. Ja. Want, want ik geloof dat u in Nairobi bent geweest, ja. op Bali, uh, Kopenhagen, ja. dan niet meer als uh, politicus, ja. uh, Montreal. Ik bedoel, welke heeft het meeste indruk op u gemaakt? Welke, welke grote bijeenkomst rondom uh, klimaatbeheersing? Uh, uh, nou, op zich heeft uh, Bonn wel heel veel indruk gemaakt. Het was in 2000, toen was Jan Pronk voorzitter. En toen was het heel spannend, toen werd formeel het Kyoto-protocol... wat nu dus net aan het verloop dreigt te verlopen... werd toen helemaal rondgemaakt. En dat was een grote overwinning. En dat heeft Jan Pronk echt heel knap gedaan. En je zag hem van kamertje naar kamertje rennen. En op een gegeven moment roept een medewerker tegen hem ze tegen mij... Weinand, het is gelukt, Weinand, het is gelukt, maar zeg nog even niks. En dan denk je yes, weet je wel. Dat, dat moment dat dat lukt, dat, dat was echt een grote triomf. Een ander moment wat ik echt heel indrukwekkend vond, was in Bali. Daar dreigde het helemaal mis te gaan. Uh, toen moesten ze dus eigenlijk steeds over de opvolger van het Kyoto-protocol. Het dreigde helemaal fout te lopen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken roept alle landen bij elkaar. Dan zitten dus 193 landen van de wereld bij elkaar in een grote zaal. Uh, eigenlijk is iedereen het wel ongeveer eens, behalve de Verenigde Staten. En dan gaan landen met elkaar vergaderen, kan je zeggen. Korte statements maken. En aan het begin van het overleg zegt Amerika nog, die vertegenwoordiger was, we doen het niet. En dan komt Papua Nieuw-Guinea aan het woord, Zuid-Afrika aan het woord, uh, Mongolië aan het woord en doen allemaal een beroep op Amerika... en aan het eind zegt Amerika, ja, we doen het toch. En dan heb je het gevoel, ja, zo moet de wereld... Moet met, nou, dat is een beetje tweede... maar de wereld moet met elkaar vergaderen, moet praten, argumenteren... en het eens worden. Dat was ja. gewoon mooi. Zo zou je, in plaats van oorlog voeren of ruzie maken of boycotts... dat was gewoon het moment dat je denkt... ja, zo zou je willen dat de wereld geregeerd wordt. Ja. Nou bent u niet in, in Durban, in Zuid-Afrika... maar u volgt het allemaal wel via Twitter... en natuurlijk hm. alle, alle ja. nieuwe media die er zijn. Wat, wat, wat is, uh, hoe gaat het daar nu? Ik bedoel, is er iets over te zeggen? Nou, ik iets een conferentie duurt altijd twee weken. De eerste tien dagen zijn er alleen ambtenaren, de laatste drie, vier dagen zijn er ook de ministers Dan komt het er echt op aan. Dan moet het echt. Het is nu een beetje warm draaien, zeg maar. Uh, maar de vooruitzichten zijn echt heel erg somber. En het, het grote probleem is dat uh, de tijd zo, uh, zo, zo krap is. Want uh, het Kyoto-protocol loopt tot 2012. Dat is de enige afspraak die we ooit met elkaar gemaakt hebben wereldwijd. om wat aan het probleem te doen. Dat, die afspraak is er dus volgend jaar niet meer. Er moet een nieuwe afspraak komen. We dachten, het is de eerste stap. Daarna volgen nog hele grote, echte stappen. En nu dreigt het gewoon helemaal weg te lopen. Want dat Af... gaat niet lukken dan in Durban, denkt u? Bedoel, nee, waar, waar alles, maakt u dat alles nu op? wijst erop dat, dat... En dat had natuurlijk al in Kopenhagen moeten gebeuren. Ja. Hè? En waarom lukt het nu weer niet? Want wat wijst dan in die richting volgens u? Nou, dat alle landen eigenlijk de ander beschuldigen van dat hij niet beweegt. Mm. En, en ook, ook, ook echt, echt dat je denkt op zo'n manier. En niemand die doet een voorstel wat, wat als een brug kan dienen naar de ander. Nou, ja, en die financiële crisis. Ik bedoel, je, je merkt, de Amerikaanse delegatie die kijkt eigenlijk alleen maar van hoe, hoe zit het met onze werkloosheidscijfers. De EU is eigenlijk afwezig. Ja, en als de rijke landen niet willen bewegen, dan gaan opkomende landen als China en India of ontwikkelingslanden, die zeggen toch, ja wij nemen niet het voortouw. Het is in eerste plaats jullie probleem geweest. Dus vanuit jullie kant moet er eerst wat beweging komen en dan. Ja. Zijn wij misschien nog het is eens gewoon het bereid. verkeerde moment eigenlijk nu. Het is het verkeerde moment en het is een moeilijk probleem. Ja. Het is, dat is ook wel iets wat ik in mijn boek constateer. We moeten wel accepteren dat het iets kost om het op te lossen. He? Het, het kost ons wat geld. Uh, niet heel veel, maar het kost wel geld. Het kost ook ingewikkelde dingen dat je over moet stappen op, op andere energie. He? Je moet van, van, van kolen moet je naar, naar windenergie. De auto's moeten anders. Dus het, het kost wat ook in moeite. En... Ja, voor politici die al zoveel zorg aan hun hoofd hebben... Is het, zijn die kosten misschien op dit moment wel wat te hoog. Ja, en dan denk ik dus wel steeds... En dat is wel jammer dat het nu zo stil is dan rond Durban. dan moeten ze dus de druk van de wereldgemeenschap voelen ja. om in beweging te komen. Ik las ook ergens, ik weet niet of dat in uw boek was. Ik dacht het wel dat iemand zei, ja, daar zou eigenlijk gewoon wat moeten gebeuren. Een enorme overstroming of wat dan ook. Ja. Dat mensen het echt voelen. Want pas dan zie je dat, het, dat mensen in actie komen. Bent u het daarmee eens? Nou, dat zei inderdaad veel van de mensen die ik uiteindelijk... Hè, die, die, die, die wetenschappers, maar ook een aantal van die ministers zei, Ja, zolang er geen ramp gebeurt hè, of milieubeleid komt eigenlijk altijd pas tot stand na een ramp. Ja, dat. Dan is het het ellende. Is alleen met het klimaat. Dat daar zit een hele vertraging in. Dus als die rampen echt heel groot worden. dan kan het wel eens gewoon veel te laat zijn. Hè? En wat dan mensen uit ontwikkelingslanden zeggen. Ja, die zeggen ja, er zijn nu toch al rampen. Ik bedoel, het aantal overstromingen in, in Pakistan. of in, sowieso in Zuidoost-Azië. of de droogtes in Afrika. zijn echt veel groter dan ze lang geweest zijn. Ja. Het Noordpoolijs is. zomers nog maar de helft. van wat het 25 jaar geleden was. Dus is die ramp er niet al. of. Ja. Of moet die ramp nog zo dichtbij komen? En is Wijnand Duivendak dan toch nog optimistisch over een goede afloop? Of, of ooit? Ik bedoel, wat is dan het moment dat we het gaan snappen? Ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ik bedoel, ik werd niet optimistischer terwijl ik dat boek schreef. Als je dan ziet hoe er, hoe steeds die herhaling... Het schiet. Ik ben echt wel optimistisch als ik denk hoe het niet alleen in Nederland... maar eigenlijk wereldwijd het probleem veel meer ja, geworteld is. Mensen ermee bezig zijn, de alternatieven er gewoon echt zijn. We weten, hoe, daar ben ik echt wel optimistisch over. Maar de, de weerstanden die overwonnen moeten worden... zijn wel echt heel erg groot. Ja, ik, heb, ik heb tot slot, want dat, dat staat ook in uw boek... en dat is misschien wel mooi om even te noemen. Dat is uit de voorstelling Heet de vrede van Claudia de Breij. Zij zegt dan, uh, het is 2060, ik ben 85. Kleine Henkie, mijn kleinzoon, komt in zijn duikpak de trap af... om naar school te gaan. Hij zegt, oma, die klimaatcrisis. Hadden jullie die niet een heel klein beetje kunnen zien aankomen? Oma, als je de krant las, wat dacht je dan? Laat eens kijken, wat stond er in de krant? Oh ja, zo'n soort artikel. Kijk, ernaast een advertentie. Retour Kaapstad, nu 149 euro. Dat heeft oma toen gedaan. Dat is een heel grappig uh, stukje. En later zegt ze dan bij uh, Pauw en Witteman erover in 2010 over deze uh, uh, voorstelling. Uh, het is nu het scharniermoment in de geschiedenis. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik vlieg met kerst ook naar New York. ja, Dat is natuurlijk precies het dilemma waar ontzettend veel mensen mee zitten van het is, ja, welke offers breng je in je leven... en wat heeft dat ook precies voor betekenis... op het moment dat er geen grotere politieke afspraken zijn. En ja, ik denk, je moet toch ook in je leven wel opletten... want al die kleine beetjes helpen wel. Maar we hebben tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg de politiek nodig... om een paar hele grote klappen te maken. Goed, toch die politiek, hè? Ja. Wij in duivendak. we zijn aan het eind van dit half uur... en aan het eind van Twee Dingen. Mag ik u danken voor uh, uw komst naar Twee Dingen. Goed, maandagavond, uh, vanaf 8 uur, dan uh, is Twee Dingen er weer. Als u nou wilt terugluisteren of even wilt kijken... wat we vandaag allemaal hebben gedaan... ga dan naar onze website tweedingen.nl... en dan kunt u ook een reactie achterlaten wat u van onze uitzending vindt. Zo dadelijk BNN Today, de vrijdageditie met Willemijn Veenhoven. En jullie gaan het natuurlijk ook over die des doods hebben, of niet, Willemijn? Ja, natuurlijk gaan we het erover Juist. hebben. Met, uh, met wie zeg ik nog niet, maar met twee hele leuke gasten... Uh, uh, waarvan de ene in ieder geval er waanzinnig veel verstand van heeft... en die andere uh, niet. Maar <laughs> die weten weer over heel veel andere dingen. Iets bijvoorbeeld over 130 kilometer per uur rijden. Daar gaan we het ook over hebben. Um, en dat doen we natuurlijk ook uiteraard met Lucie Kink... die alle onderwerpen weer op briljante wijze gaat inleiden. Ik zie hem nu al wit wegtrekken, maar dat is zoals elke week. En met Ere Korton aan mijn zijde. En wie die gasten zijn, nou blijf luisteren, dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws van half negen. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn het weekend ingegaan met de grootste weekwinst sinds 2008. De AX-index sloot 1,3% hoger op 300 punten.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 EK begint op vrijdag 8 juni met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. En in de, bede, in de bedevaartsplaats Banneu in de Belgische Ardennen is Mariette Beko overleden. Het dorp werd in 1933 een bedevaartsoord nadat Mariette had gezegd dat Maria acht keer aan haar was verschenen. Mariette was toen 12. De verschijningen werden later door het Vaticaan erkend. Banneu trekt jaarlijks honderdduizenden pelgrims... Mariette Beko is 90 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 2 december, 2,5 over half negen. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. Bespreken het een BNN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties? Jazeker, in BNN Today sluiten we iedere vrijdagavond de week af. En dat doen we met leuke gasten, met spannende onderwerpen en met hele goede muziek. Twee ministers zorgden voor nogal wat discussie afgelopen week. Minister Marja van die wil dat we meer tijd aan onze kinderen gaan besteden. En haar collega Melanie Schoots van Hagen die bracht het nieuws dat we volgend jaar op de meeste snelwegen 130 kilometer gaan rijden. Hier praten we straks over verder. Verder krijg je tips voor het weekend van onder andere Floortje Dessing... En onze eigen Joris die ging weer op pad met zijn geluksdubbeltje. En vandaag mag ik mijn geluksdubbeltje in hele uit gaan rijken aan een middenstander, een bloemist. En uh, die zit hier in een winkelcentrum en dat staat op instorten en er mag helemaal niemand meer in. En dat is natuurlijk hartstikke zuur, zo voor Sinterklaas en met name voor hem voor de kerstdagen. En de muziek die wordt vanavond uiteraard weer verzorgd. De grote handel, man naast mij, Erik Harton. Een hele goede avond. Goed dat je Daar. er bent. Ja, hoor. En uh, waar ik ook heel erg blij mee ben zijn onze twee gasten van vanavond. Je hoort zo wie dat zijn, maar eerst de sport. Ja, natuurlijk heel goed. Goedenavond. goedenavond. Heel veel te zeggen over uh, de EK-loting. Ga ik zo ook allemaal doen, maar ik denk eerst Andy Houtkamp... want die zit bij uh, Herakles tegen VVV. Ja, geen Nederlandse internationals hier op het veld... maar wel een doelpunt, zojuist gevallen... Plet maakte 1-0 volkomen verdiend voor Heracles... omdat Heracles veel veel beter is dan VVV Venlo. Aanvallend verzorgd voetbal speelt. Het aangegeven was van Duarte en Plet had een intikker. Maar je moet er maar staan. 1-0 na 34 minuten spelen bij Heracles Almelo tegen VVV uit Venlo. Ja, dus die zware loting voor Nederland voor het EK-voetbal volgend jaar... wordt zometeen nog uitgebreid over gesproken, begrijp ik. Maar laten we maar meteen naar de reacties gaan. Bondscoach Bert van Marwijk, voor hem is het allemaal duidelijk. Het is de zwaarste pool, daar zien iedereen het over eens. Ik zag net alle coaches moesten op de foto, er was er geen één blij. Het voordeel is dat je eigenlijk nu al wil spelen en gemotiveerd bent. Ja, dus geen blije gezichten bij de tegenstanders. De Duitse bondscoach bijvoorbeeld, Joachim Leu. Hij, het zegt hem niet dat zijn Duitsland in november nog met 3-0 van Nederland won. Want Oranje is een topnation. Holland is een topnation, steen voor ons. hebben <lacht> de laatste jaren eigenlijk ook, we mal, in de ranglijst meer punten gemaakt dan we waren in de WM-finale bei Holland haben einige nicht gespielt, van Persie überragender Spieler, einige andere auch, also Holland het niet te vergelijken zijn met het spel in november. Ach, als je dit hoort, dan verheug je op juni natuurlijk. Hè. <laughs> Nederland heeft uh, meer punten. Trouwens, op de wereldranglijst speelde de WK-finale. weten we het nog? Ja. De belangrijke spelers bij die 3-0. Kortom, Leu, die manoeuvreert zich vakkundig in de underdog-positie. En terecht, denk ik. Dat doet uh, de Deense bondscoach ook Morten Olsen. Oud-coach van Ajax. Luister Nee, maar. we zitten in een verschrikkelijk harde groep. Maar ik denk... Uh, ja, mijn collega's zijn ook niet content natuurlijk. Hè. Ik denk ook niet dat uh, Nederland content is, maar... Ja, mag is zeker niet favoriet. Nee hoor, dienemang ook niet. <laughs> Wie zou er het content zijn, Menno? Ik, ja, t, t, t, ik, ik denk dat het waar is dat ze allemaal kapotgeschrokken zijn. Ja. Ik denk dat Griekenland content is. Ze mogen hier wel meedoen. <laughs> ja, en ja, ja. Ja, maken nog een kans op. Ja. Menno, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Neem een biertje en een, een nootje. We hebben ja. echte van die oude borrelnootjes. Deze, niet te het versmaden, het wel. dankjewel. En blokjes kaas. Lug Kink En blokjes kaas. Met zijn eerste... Nee, we gaan eerst even naar Erik. Ja, zal, ik, zal ik onze gasten ja, eens even aan het publiek ik, voorstellen? Dat lijkt me, dat me wel ongeluk. handig, ja, voordat we überhaupt de gasten heren. Lieve mensen, waar zal ik eens beginnen? Want ik, deze dame is duizendpoot, misschien wel van beroep. Ze presenteert namelijk, ze schrijft, heeft haar eigen tijdschrift. Doet alles vanuit de liefde voor sport en dan met name voor voetbal. Ze had net ook weer nog te twitteren en te bellen over het laatste nieuws. Daar krijgen we zo meteen waarschijnlijk een update over. Uh, en daarnaast heeft ze ook nog tijd gevonden om bij ons aan te schrijven. En nou daar zijn wij bijzonder trots en verguld mee. Barbara Barendt. Een hele goedenavond Barbara. Goedenavond. Een biertje opgetrokken zie ik. Of, ja. die, of die cola is voor jou. Oh nee, nee die cola die is voor oh, mijn buurman en een biertje is voor van... mij. Nou laten we onmiddellijk naar je buurman gaan. Ja. Kijk, ik zei wel, er moet wel één rijden, want deze man houdt in tegenstelling tot onze andere gast... absoluut een paar van voetbal, althans, dat zegt hij, daar gaan we zo meteen achter komen. Hij heeft maar één echte grote liefde en dat zijn auto's. Maar hij is daarnaast ook nog stapelgek op ons en die liefde zit hem vooral in de snoeppotten die hij krijgt... na afloop van een vrolijke uitzending, iedere keer als hij hier te gast is. Ik heb het over de hoofdredacteur van Auto Magazine, Carlos, en Tros Autoshow-presentator Radio 1-collega, Carlo Bransen. Een hele goede avond, Dag Willemijn. Ja, dus die, die, is de, dat, dat blikje Carlo Light is echt van jou. Ja. ja. ja. ja. Drink ja, daar zit je never in eigenlijk. Wat zeg je? <laughs> zit je er? Drink je helemaal geen beer? Ik vind het niet... Ik, ja, ik heb er niks mee. Ben je een atypische man? Je houdt <laughs> niet van voetbal. Maar wel van auto's. Ja, ja. ja. Dat is niet zo atypisch. Ja, sorry, maar ja, daarentegen zit ik wel, wel vaak hier. Hè? Ja. Dus dat, dat, dat is dan weer een verzachtende omstandigheid Is dat ook een atypisch? Dat is ook heel atypisch. Nee, je weet niet wel voor gezellig Het is... <laughs> En dan, die, snoeppotten, die snoeppotten. En die snoeppotten, ja, ja, ja. ja. die krijg je straks ook mee, Barbara. Dan nu de man naar waar, waar ik net al naartoe wilde, maar nu eindelijk dan. Lucky Kink. Hoi. Goedenavond. Goed, goed dat je er weer bent, as usual. Yes. Ja, het eerste topic, lukt. Ja, nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg verschrikkelijk. Moeilijk natuurlijk, dat is de loting daar in Oekraïne. To było losowanie multilotka, za chwilę rozpoczniemy losowanie Twojego szczęśliwego numerka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul, komora mieszania jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie czterech liczb. I już za chwilę zostanie wylosowana ostatnia liczba w tej grze, czyli Twój szczęśliwy numerek. W kasecie maszyny losującej znajduje się 36 kolejno ułożonych kul. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie. Twój szczęśliwy numerek to 1. Dzisiejsze losowania zostały zakończone. Przypomnę teraz Państwu wyniki. Oto 20 liczb wylosowanych w multilotku. 64, 27... 36. zes. Ja, nou, en dat zijn natuurlijk drie fantastisch mooie landen om tegen te spelen. Goed. Leuk, wel Barbara, jij als uh, sportdame, als sportfanaat... Je, wat zit je nou te twitteren de hele tijd nu? Of zit je niet te twitteren? Ja, nee, ik wat zit, ik zit je... even te twitteren dat ik hier ben. Ja, ja, dat, <laughs> ja. dat de Yo. mensen dat even weten op ja. Radio 1. Trouwens, ook allemaal te volgen via de webcam natuurlijk, via bn niet onbelangrijk. Ja, je, je, goed, je hebt het natuurlijk allemaal gevolgd. Wat, wat, wat dacht je, Barbara? Ja, uh, het is een ongelooflijke loting. Geweldige loting, maar uh, heel erg moeilijk. Ik, nou ja, we hebben Duitsland hebben we gezien. Maar ook tegen Portugal hebben we het nooit makkelijk. En tegen de Denen hebben we op het WK uh, niet goed gespeeld. Net gewonnen. Het zijn ook allemaal de landen die allemaal ook op het WK hebben gespeeld. Het, uh, het kon eigenlijk niet moeilijker. Zij ze met een klein glimlachje onder mond? Denk je... Nou, ik moest wel heel erg lachen dat Marco van Basten dat het vol trok. Alsof het een soort van... Bert, hè? nu jij weer... <laughs> Maar heb je ook niet een beetje het gevoel dat, we, dat, het, dat het ook wel goed is... dat we meteen zo'n pool ja, je, hebben? Het, het, het, het Laat de... gewoon wel lekker op, toch? Het is allemaal gelul. We kunnen hier, als je Europees kampioen wil worden... kan je beter Duitsland in je pool hebben. En ja. dan kom je ze pas wel in de finale tegen. Uiteindelijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En uh, die jongens hebben ook allemaal prachtige quotes. Het mag morgen al beginnen. Ik lees al die jongens op Twitter ook. Wat een fijne pool. Ik wou dat het al uh, zover het zo ver was. Wie zegt dat bijvoorbeeld? Uh, Van de Wiel, Snijder, uh, Boularoese, uh, Van der Vaart. Eerst dus even die blessure. Eruit van ja, euh... wat wel. <laughs> um. Nee, dus ik weet niet. Maar wat ik nog. Wat eigenlijk volgens mij nog erger is, is dat we in Garkov spelen. We hebben het net even hier opgezocht. Maar dat is echt heel ver weg. Dit dat is, is helemaal aan de grens met Rusland, hè? Nou, is het... dat is echt heel ver weg. Ja. En als je nou nog in Polen had gespeeld. Weet je, dan had die hele oranje karavaan. Mensen die waarschijnlijk weer met de trommels en op hun fiets daarheen gaan. Maar Garkov, daar kom je denk ik niet, uh, kom je niet op de fiets. Dat is echt. Uh, ja, een ja maar maar gaan, Mensen gingen natuurlijk... toch ook gewoon naar, naar, naar Zuid-Afrika en uh, ja, Japan en weet ik veel. Dat maakt toch niet uit? Dat nou, wel. jawel. Maar goed, met het EK heb je toen gezien in Zwitserland. Want in Oostenrijk, er, er konden niet zoveel mensen stadion... er stonden ja, zo, gewoon ja. 200.000 man om het stadion heen. Ik denk dat, dat was, was hier wat gek. lastig geworden. En Zuid-Afrika is ook iets exotischer dan Garkov. Het hmm. <laughs> een mooie plaatselijke voetbalclub. Metalist. Ja, Schitterend. Ja. Nee, en, ik, hele ik, mooie, denk, volgens mij vinden ze dat nog wat erg. Omdat ze dus uh, um, de, de basecamp, zeg maar in Polen hebben... Zijn ze niet zo heel blij met Garkov. Maar het, ja, het is een, het is een uh, bizar mooie loting. Onze regisseur die is daar net geweest om alvast even wat dingen uit te vinden... voor de uitzendingen die we daar vandaan gaan maken mogelijk. En die zei, van, er is net één verharde weg aangelegd van het vliegveld naar de stad. Daar zijn ze heel blij mee. Oh <laughs> en voor de rest, nou ja, goed, in, in de stad wel hoor. Maar het is, ja. het is allemaal iets wat primitief. Ja. Maar ja, we zeiden ook over Zuid-Afrika dat het verschrikkelijk was. en levensgevaarlijk. Nou, Zuid-Afrika was uh, een van de mooiste tijden die ik heb gehad. Ja. Dus het zal vast wel goed komen. Over voetbal gesproken. En die houdt kan. Er is gescoord. Jawel. Vlak voor is 2-0 geworden voor Heracles Almelo. Van verdiend. Mooie goal van Kwanzaa. Die een halve omhaal had. Nadat er slecht verdedigd werd door VVV Venlo. Vlak daarvoor hebben we al het eerste doel gezien van Plet. Nu een hele mooie hoor. Ja, in de kruising met een prachtige omhaal, halve omhaal. Kwame Quanza scoort 2-0 voor Heracles Almelo. En ik vrees voor VVV Venlo dat ze ook na dit weekend. gewoon op de onderste plaats staan. Karlo Bransen, auto gek, Zeg, ja, is iets, uh, iets zinnigs over die loting? Over, over de loting? Nou, <laughs> ja. ik vind het heel beroerd voor die jongens dat ze zo ver moeten reizen. <laughs> dat ging ze en, rijden. En, ja. en Garkov, het, ik hoor dat het van jullie dat zo is... maar het, het lijkt me ook een plek waar je nog niet doodgevonden wil worden. Ja. Ik weet het niet. Het, het staat niet in de, de reisgids van de OA's. Je wist toch wel van Nee. Nou nee? ja, nee, nou, misschien wel een goed idee eigenlijk. Nee. Ja, nee, maar het is, het is, ik kan me wel voorstellen voor spelers dat het verdom vervelend is als je ontzettend veel moet reizen. ja, dat, ah, ja maar is dat niet zo? Is dat denk ik ook een beetje gelul? Ik bedoel, je pakt het vliegtuig daar naartoe. Ja, nou is Heb je wel eens in Rusland gevlogen? Ja, we huis niet in een Toepolev, dat denk ik niet. Nee. Van Antonofje. Maar ik neem aan dat je Weet je, wat Barbara net ook zei. Op het moment dat de atmosfeer en een land. Zoals Zuid-Afrika, het is exotisch en het is warm. En dan zit je straks in dan Ik kan me voorstellen dat er inspirerende plekken zijn misschien. Het is anders. dat wel. Maar tegelijkertijd, het veld is maar gewoon weer groen. Nee, het veld blijft groen. Maar wat wel zo is... is dat, eh, kijk, in Zuid-Afrika was het sowieso één groot feest. En alle Zuid-Afrikanen die, die maakten er voor elk team een feest van. Maar in Zwitserland en, en Oostenrijk... Ik ben naar het hele EK geweest. Het was, dat vertelde die spelers ook... dat het fantastisch was dat al die supporters er waren van de vaart. Die zeiden, Ga ging ik de avond van tevoren even lekker... om op het balkon zitten. Dan pakte ik één klein biertje. Want dat vind ik lekker de avond voor een avond wedstrijd om te relaxen. En dan zag ik die oranje massa. Want dan moet je, ze moesten dan verplicht een hotel vlakbij het stadion. Ja, dan, dan, dan sliep ik heerlijk. En de volgende dag zag ik gewoon 300.000 man voorbij paraderen. Nou ja. ja, dan hoef je ineens ja. meer... Of die... Ik zeg, ja. gewoon schiplading Zeeland <laughs> naar Polen. Precies. Nou, ja, ja dat gaat in Garkov niet gebeuren. Maar, ja. weet, ook dit is allemaal weer natuurlijk gewoon gelul. Ook in Garkov moet je winnen. En uh, nogmaals, uh, dan Precies. komen die Duitsers in de finale Ja, maar dan tegen. heb je 10.000 uh, poetin achtige op de tribune <laughs> zitten. Dat is toch anders. Van die ontzettende blonde wijven. Oh, dat weet ik niet. De, ja, dat, ja ik nee, niet. dat zei ik net. Dat zijn enorme mooie dames daar, hoor. In de er zijn enorm en Heel veel dames. mannen uit Nederland ja. gaan naar vrouwen zoeken. Een ja, oh, Precies. Oh, okay. Dames okay. en heren, we gaan het merken. Overschot? Heer en dame. En um... Today. Zet een punt. Achter de week. Precies. Ja, dat maar. doen we natuurlijk met heel veel tekst. Yes. Maar ook met lekkere muziek, want daar ben ik voor. Ik heb mijn koffer maar weer eens even opengespleten net. En ik heb er wat uitgevogeld. Een band die afgelopen week in de HMH, oftewel de Heineken Musical Hall, de Belmer Bierhal in Amsterdam stond. Een plek waar deze band eigenlijk helemaal niet thuis hoort, wat mij betreft in ieder geval. Maar uh, ze komen uit Seattle. Ze heten Fleet Foxes. En als je aan Seattle denkt, denk je misschien een beetje aan Grunge. Denk je misschien een beetje aan Pearl Jam. Misschien een beetje aan Nirvana. Ja. En dit is qua uiterlijk uh, eigenlijk een beetje hetzelfde: met houthakkers, en baarden. Maar als je ze hoort, klinkt het totaal anders. Fleet Foxes maakt, ja, wat is het, te, uh, emotioneel geladen... Uh, mooie, mooie popliedjes, lichtelijk schatplichtig aan de Beach Boys... Uh, maar dan wel in een modern jasje. Uh, dus een uh, nieuwe single van de Beste Mannen heet Grown Ocean. Uh, vandaar nu op Radio 1 Fleet Foxes. Stemmige Emo Pop uit Seattle. Je hoorde uh, Fleet Foxes in Grown Ocean. Heel ja, Mooi hè, Het is Emo Pop? Ik, ik, vind, ik vind het zo mooi. Ah, ik uh, Carla vond het een, een, ja, een beetje depressief. Ja, me. een, beetje, een ja, beetje. Het is 2 december. Maar als je, je Erik ja. ziet mee. Drummen, dan wordt het wel weer dan, leuk. Dan, ja, ja. Ik, ik meld nog even dat het rust is. Het is 2-0 voor Heriklaas tegen VVV. Radio 1, BNN Today. Het weekend dat is begonnen. Tijd dus om leuke dingen te doen. Maar ja, wat eigenlijk. We hebben wat tips voor je. Misschien heb je wel zin om last minute een weekendje weg te gaan. Waar kan je dan op dit moment het beste heen? Floortje Dessing. Als je dit weekend nog even weg kan, ga dan vooral naar Berlijn. De stad is eigenlijk het hele jaar door. Ontzettend leuk. Maar de feestdagen komen eraan. Dan nou, heb je heel veel mensen die dan gaan de kerstmis shoppen in Engeland, in Londen. Maar dat kan ook prima in Berlijn zelf. Um, er zijn meer dan 60 kerstmarkten. Dan nou zijn die vaak een beetje bejaard. Maar je hebt ook een alternatief. Dat is het Holy Shit Shopping Festival. Dat vindt dit weekend plaats in de Alte Munsen. Met uh, designers en lokale artiesten kan je allerlei uh, producten van ze kopen. Het is een beetje in de club zien. Setting, dus echt superleuk. Benieuwd wat de familie Gaddafi achterliet na de revolutie in Libië? Dan heeft oorlogsjournalist Harald Doornbos de volgende tip voor je. En vanaf dit weekend begint in Breda dan een verzameling van spullen... die ik zelf heb meegenomen uit het geplunderde huis van Gaddafi. Die er is een expositie van gemaakt van die spullen die ik heb opgeraapt. Absoluut een prongstuk vind ik zelf. Wat ik heb meegenomen is het kattenpaspoort van de Gaddafi-familie. Voor de rest nog allerlei foto's, privéfoto's. Nog een fotoalbum van Gaddafi, zijn bezoek aan, aan Tunesië, dat is een buurland. Uh, Dan heb je nog bijvoorbeeld de, de grote Afrika-landkaart van Gaddafi die ik uit dat brandende huis heb meegenomen. Nou, dat kan je dus allemaal zien. Een soort ode aan de Arabische Revoluties. En de tentoonstelling is te zien in de expositieruimte Kickstart in Breda. En mocht je nou echt helemaal nergens zin in hebben, het gaat toch regenen dit weekend, wil je lekker thuis op de bank liggen, luister dan even mee naar tv-seriekenner G.J. Koijman. Mijn tip voor dit weekend is de serie Friday Night Lights. De dvd van seizoen 4 is net uit en eigenlijk hoor je deze serie in je kast te hebben staan. Het is namelijk niet alleen een serie die het afgelopen jaar ontzettend veel awards mee naar huis nam, maar ook een serie die redelijk uniek is omdat het in een soort documentaire stijl is gemaakt. Ze hebben namelijk elke scène één keer opgenomen met drie camera's en er wordt ook redelijk veel in geïmproviseerd. Waar draait de serie om? Nou, om een klein dorpje in Texas waar alles draait om een merkel voetbal, maar wees gerust. Als je niets hebt met die sport, dan draait het er vooral om wat er buiten niet zelf gebeurt. Ik zeg, dit weekend lekker op de bank met Friday Night Lights. Ja, dat gaat dus over American voetbal. En Barbara, die heeft ook nog een tip, gaat neem ik aan over gewoon voetbal. Ja, Barbara. ik kan er niet omheen. Dit weekend natuurlijk gewoon naar de Kuip gaan. Naar Feyenoord PSV. Vooral omdat Feyenoord het tegen de goede clubs goed doet. Tegen AZ goed gevoetbald, tegen Ajax. En ik denk dat ze zondag PSV gaan verslaan. Dus jij zit daar? Nee, helaas niet. Oh, dat, dat <laughs> ik dan zit niet. bij een andere wedstrijd. Ik zit ook bij een leuke wedstrijd. Nee. Ik zit bij Herenveen nee. az dus dat is ook niet verkeerd. Ja. Maar ik raad andere mensen ja. aan om naar de Kuip te gaan. Of gewoon morgen lekker naar jouw programma luisteren op Radio 1. Ja. Op Tuurlijk, zaterdag. Live Photoshop. Oh. Uh, twee uur, twee Radio, Radio 1. Radio 1. Radio 1. En, en, en, en zondag, ja, dan is er maar één ding waar je naartoe kan. Ook een beetje vanwege Erik natuurlijk. Ja, en de muziekliefde. Het, ac het Accordeon Festival in Dalfsen. Ja, <laughs> wie kent het niet? <laughs> dan ben je weer leuk op bezoek bij Ermen Wennemars. Die woont er in de buurt. Het is op weg naar Garkhof. <coughs> Schijnt. Ja. Nee, dat heb je Dalf. goed gezien. Ja. Ja. Nee, me, de als, je, als je op een kaart Supertip. kijkt, ja. Ja. je trekt het ja, niet dat... aan. Ja, op zich is alles op weg. Dan nu onze Joris, want welke pechvogel verdiende deze week nou weer een geluksdubbeltje? Het is weer vrijdag, dus ik mag mijn geluksdubbeltje uit gaan delen. En dit keer in het meest zuidelijke puntje bijna van Nederland, in Heerlen, Limburg. En ik sta hier voor een winkelcentrum, het Loon, en dat staat op instorten. En sinds gisteren mag hier helemaal niemand meer naar binnen. En dat net voor de Sinterklaas en de kerst die in aantocht is. Hekken staan ervoor, je mag op zo'n afstand van 50 meter kijken. En als je goed kijkt, dan zie je ook een beetje bollingen in de ramen. Er staat spanning op. Dus het zou best wel eens kunnen dat het zo meteen in gaat storten. Maar je zou hier maar middenstanden zijn... zo vlak voor al die inkopen die gedaan moeten worden. Dat is toch echt heel erg zuur. Dus iemand verdient hier gewoon een geluksdubbeltje. Ton Hendricks, jij bent bloemist. Dit is echt een hele zure dag. Nou, misschien worden het wel zure maanden... Ja, dat is een drama. Ik denk dat we de hele kerst dat we die kunnen vergeten. Uh, donderslag bij heldere hemel. Totaal niet, uh, niet verwacht. Weliswaar was er een paar maanden geleden enige scheurvorming uh, geconstateerd. Uh, maar niemand had verwacht dat dat zo ernstig zou zijn. De eerste berichten waren dat men het onder controle zou krijgen. En nu schijnt het uh, ernstig uh, uh, uit de hand gelopen te zijn. Met name gisteren. Wat betekent het voor je? Voor ons betekent dat dat we de hele kerstverkoop kunnen vergeten. Wij zitten in, in het zoeterij van het winkelcentrum, in het vers gedeelte. Eh, Bakkerslager, visboer, eh, groenteman en wij als, als, als boemist natuurlijk. En al die artikelen liggen daar nu eigenlijk letterlijk te bederven. We kunnen er niet bij, we kunnen ze niet weghalen. Hoeveel inkomsten mis je nou eigenlijk? Uh, alleen al in de maand uh, december zal dat uh, rond de 30.000 euro liggen. Kerst, waar je speciaal op hebt uh, ingekocht, uh, decoratieartikelen. En uh, ja, ik verwacht niet dat we deze maand nog open kunnen gaan, dus dat, uh, dat kunnen we vergeten. Heb je enig idee hoe het uh, kan komen? Want ik uh, heb al een paar mensen hier gesproken en die zeggen ook van ja, er zitten onder het winkelcentrum al mijn schachten ook. Ja, er zijn heel veel speculaties en inderdaad de mijnschachten worden genoemd als een van de mogelijke uh, oorzaken, maar niks is zeker op dit moment. Kan je er wel inkomen eigenlijk? Ja, volledig. Dit heeft niemand besteld en het gebeurt. Ja. En hoe nu verder? Geen idee. Afwachten. Je bent bloemist. Normaal gesproken ja, dan zou je hem natuurlijk een bloemetje geven om sterkte te wensen, maar ik heb een dubbeltje hier. Hij ligt hier op mijn tas, dus je mag hem pakken. Hartstikke bedankt. Uh, met een rooset en je mag hem even op je jaspel. Dat gaan we doen. Dankjewel. Ik zou je ook graag een bloemetje willen aanbieden. Ik heb er voldoende, maar helaas ik kan er niet bij. Je blijft toch wel toch nog een beetje lachen dus. Uh, de wereld vergaat niet. Dit is, uh, dit is heel naar wat er gebeurt. Maar we moeten zien dat we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. Afbreken? Het voorste gedeelte lijkt mij wel, maar ik ben geen technicus. Heel veel sterkte. Dank je wel. Ik hoop dat het geluksdubbeltje ook echt geluk brengt. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dat hebben jullie wel nodig, want ik vind het echt, dat meen ik echt, ik vind het heel zuur. En als je er zo naar zit te kijken als middenstander, dat lijkt me echt niet makkelijk en zeker niet in deze periode. Het is een heel triest verhaal voor, uh, voor heel veel mensen. Zometeen na negen en dan praat ik verder met mijn gast hier aan tafel. Barbara Barend en Carlo Bransen. En hebben het over de 130 km per uur. Ik zie Carlo al kijken van ja... Peanuts. Wat? Peanuts. Uh, ik heb toevallig, hey, ver allemaal, ik heb toevallig dus... vernomen hoe, jij, hoe hard jij van de week in Duitsland reed. En dat was allemaal ietsje harder dan 130 kilometer. Ja, maar dat was in Duitsland, daar kon het. Ja. Het moet ook alleen gebeuren waar het kan. Maar meer zeg ik nog niet. Ja, maar meer zeggen we niet. En we hebben <laughs> het over minister van Bijstelveld die opriep dat ouders meer tijd aan hun kinderen moeten besteden. En ik zit hier met allemaal ouders aan tafel nou, behalve Luc en ik. Ja. Maar Luc, vinden... maar Luc heeft een kat. Nou, ja, ja, dan moet hij ook met, meer tijd aanstellen. Maar die is ziek. dat Genant ook Zijn weinig aandacht. Je, <laughs> aan dat je bent er zelf verantwoordelijk voor met de school. Heel erg. Luc ja. zit zelf, dat mag ik misschien niet vertellen, maar met zijn vriendin zit dan boven en Luc zit dan beneden. En dan zitten ze aan elkaar te whatsappen. Ja, ja. ja in plaats van. Over plaats. de kat. Want omdat er één naar oh. de kat moet <laughs> Nee hoor, gewoon. Ze whatsappen zit... over de kat. Dat gaat lekker. Ik weet ja, ja, niet de kat aan het voorlezen. Dan moet dus aan de WhatsApp We hebben het ook nog over de rel rondom Sinterklaas vandaag. Over Obama hebben we het over Henk Krol, waar um, de opheffen van homo beweging, dan maakt Barbara Brown zich uh, woest over dat allemaal. En nog veel meer na het nieuws van 9 uur. Eerst is hier Jury Stoeinsky. Iedere vrijdag een mooie plek. We achter de week, <middels> Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. Bescherm je vermogen.